Robert. een woelig verhaal uit het leven gegrepen en opgetekend door Emil Lopez en Jan de Klerk. Gelijkenis met bestaande personen en toestanden is in elk geval niet opzettelijk. 34 e aflevering, de stoel van de race. Nou u zag het wel, we zijn weer ja, in een weg. De vorige week hebben Piet Loeres en Sientje geen verlaten in de in richting de Pierenkolk Amsterdam. waar het geluk weer met hen was. Piet Loeres ving daar een persoon, luisterend naar de naam Ransen bon, gebouw, die hem vertelde dat hij een bom had geplaatst in de ministerraad. Enthousiast als altijd is Piet Loeres op pad gegaan om deze bom onschadelijk te maken, waarbij hem zijn spreekwoordelijke kanten geen ogenblik verlaat. Zal ik je wat vertellen, Sintje? De zenuwen, die komen op mijn uit. Als we niet op tijd zijn en de zaak mislukt, dan, uh, dan uh, mislukt de zaak. Het kan me niet schelen of het mislukt, meneer Loeris, als we me niet zo hard loopt. Zeg, zou die ranzige dolf wel de waarheid uh, hebben gesproken? Nou, daar kan je vergif op innemen, hoor, Sintje. Het ding met grote letters op zijn voorhoofd. We hebben nog geluk gehad ook, als ik zo uh, inogenisch ben, dat ik ben gaan zwemmen. Anders hadden we die ranzige dolf nooit gevangen. Meneer Loeres, ik hou u niet bij. Loeres, weg toch, niet altijd te kakelen. Ik zal de stopper de hoest krijgen als ik niet altijd last van jou heb. Ach, gelukkig, we zijn er. Nee, nou, nou, hebben we daar zo hard voor gelopen? De deur is nog op slot. Ach, ik weg, niet te kletsen. Geef gauw een muur, blitzer. Laten we de deur springen voor de zaak ontploft. Alsjeblieft, meneer Loeres. We hadden er nog precies één. Dat is net genoeg om de ministers mee te redden, meid. Wat zal die luns blij zijn als die het hoort? Zit hem al zo ook. Zo, die is open. Mij naar binnen, Sintje. Nou, nou, het barst hier van de deuren. Lijkt het wel een inrichting. Ze, hier heb ik er een, dat staat ministerraad op. Zal we dat zijn? O, oh, daar hebben jullie best kans op. Gaat zij, dan trap ik hem in. Hij zat niet op slot. Wees nou toch eens even stil, Sintje. Beste meneer Loers, ik zeg niks. Ja, maar als jij je mond niet houdt, kan ik niet horen of er wat tikt. Stil eens, meneer Loers. Mens, ik zeg toch niks. Jij kan iemand zo de zenuwen injagen met dat zwijgen. Zeg, ik hoor tikken. Ik hoor het zuiver. Daar, dat koffertje. Oh, gooi het raam open, Sintje. Dan kei ik het koffertje naar buiten. Pas op, meneer Loerens, dat die niet ontploft. Als ik ontploft, dan heb ik het voor de regering gedaan. 1, twee, hapte. Kijk, de muizenhoest, dat die he? ontploft niet. Kijk eens uit het raam, Sintje, ja. ik durf niet. Dat koffertje is helemaal uit elkaar geslagen, meneer Loerens. En waren je allemaal papier over het binnen. He, papier, hè? He. Kijk, hey, maar verder, kijk er eens op, Sintje. Ja, die met de teler links. Ja, hier Krijg het framboze vet. Dat is de begroting die we naar buiten gegooid hebben. <lacht> die hofstra die zoekt zijn eigen matroos. <lacht> Fijn. Doen we ze daar niet meer over te kiften? Zeg, hoor je dat tikken nog? Nee, nee. Yes. Maar nou, ik sissen. ze. Het komt achter die deur vandaan. Met een vreemde schroeilust ruik daar ook. Ja, ga dan eens gauw kijken, Sintje, want nou want kan het ieder ogenblik gebeuren, hè? Ja, zeker. ik heb hem. Hier staat de vent. Zo, uh, wie bent u? Ik ben Gortzak. Ja, ja, die staat daar op zijn doodjakkertje een ei te bakken terwijl wij het vaderland met reden redden zijn. Je mag dat pannetje wel eens van het vuur halen, broer. Dat ei staat heel uit te verkopen. Dat hindert niet, het is voor de zo. Kom maar weer mee, Sintje. Waar zou nou toch die bom zitten? De tijd dringt, meid. En ik heb ook een dorst als een paard. Meneer Loeres, ik heb geen benen meer. Zoekt u maar. Nee, hey, ik ga even zitten. Nee, nee, nee. Ga erop, Sintje. Nee, nee, dat kan je niet doen. Dat is de stoel van Drees. Nou, eh. Uh, lekkere stoel geven ze die man. Het lijkt wel een pijnbank. Dat is dat een zitting? Het is net een gevoel of er een kei in de zitting zit. Eh? Meneer Loeres. Ja? Dat zit een kei in de zitting. Meneer Loeres, help! Ik zit op een boom. Ik zal het debatte zweet krijgen als ik dat niet de hele tijd gedacht heb. Jij zoekt nooit met je kop. Meneer Loeres, doe dat wat! Hier, die stoel. Raam open. Oh, dat staat al open. Eén, twee. stoeltje door het raam. Zo, dat is alweer gebeurd. Ben u daarom aan het doen, meneer? Ben u allemaal aan het doen? Gaat u de stoel van de minister-president naar buiten, meneer? Dat kan ik toch niet doen. Ik niet te zeggen. er zat een bom in die stoel. Dat is nog geen reden om ruimteigendom te vernielen meneer, wat? Wat? Wat? Een bom in die stoel? Hoe kent dat nou? Ik heb geen ontploffing gehoord. Voila broer. <laughs> Sir William is schet. Dat is uit Othello. Wel verdwijnen Je kan zo link niet leven Je kan zo link niet zijn Als Loeris is wat lukker Met een directie te vrij. Ga Willem en Dree Ga Willem en Dree Ga Willem en Dree De toel van Willem Dree Willem Dree Willem Dree Die laten wij niet zomaar ruïneren Die hetje, is klaar is geen Piet Loeris wist de dreiging weer te weren. Al ben je nog zo snel, al ben je nog zo lief. Piet Loeris draait je vlug voor onze een duwpikpiet te pink. Ga wipple van de week, ga de ga En na gedane arbeid is het zoet rusten. Piet en Sientje gingen dus op zoek naar een plekje waar ze eens rustig koffie konden drinken. Ze begaven zich daartoe over het binnenhof, naar het plein, dat mooie plekje, in het hart van Den Haag, waar men de steunpilaren van het vaderland montert rondwandelen. Kijk eens meneer Loers, wie er gaat, he, he? hij wipt de witten in. Krijg de beschuiten jeuk, dat, dat is hartstikke. Zien je die koffie moet ja. nog even wachten. Oh. Dat heer gaat hem eerst op zijn vingers of ik heet geen Piet Lewis. kom uit. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, dames en meneer, waar gaat dat heen? Eh? Ja, dit is een besloten sociëteit. U kan hier maar zo niet de witte sociëteit binnenwandelen, hè? Nee, dat gaat zomaar niet, hè. Ja, nee, eens nee. even. We moeten dat kleine gozertje hebben, dat hier dit naar binnen hè. Dat is de grootste schurk die er op twee benen rondloopt op één, Die moeten we even onschadelijk maken. Die kleine heer daar? dat is kolonel Ratje Toe van de Indonesische handelsdelegatie. Ratje Toe, je zuster, broer. Dat is Hatsike van de Uriniumaffaire. Kom mee, Sintje. Ja. Eh, meneer, als u er niet uitgaat, dan neem ik we maatregelen. Ja, laat dat maar aan mijn over. Ja, stop of ik gebruik geweld. Auw! <lacht> dat was een mooie, meneer Loeres. Ja, kunst. Dat was een hele nieuwe. Dat was de Kogische <lacht> kofferdraaier. Enfin, we zijn er weer. Kom mee, Sintje. Op naar Hatsike. Daar zit je, meneer Loeres. Achter de leestafel. Ja, ik zie hem. Oh, hé, hey, een nieuw gedachte. Mag meer meer bevoordelen? O, oh, was de neutenpakker van een Wat was u nu leidt? Nee, ik ben Louis van de regering. Ik kom zomaar uh, even binnen. Zo, zo, daar. wat vindt u van weer? regering, slappe kant, ha? Nou, het uh, is niet direct kanal spek, nee, maar uh, tja, het zijn er toch ook mensen. <lacht> Mag ik er effe tegen, dingetje, overste? Dan jij moet eens naar luisteren of wat? Zal ik jou mijn mening even geven over de landbouwpolitiek, ha? Ja, ja, hey. ja ah. je, je hebt gelijk. Ze moesten mee aan het ijs kreken. Ik ga even opzij, want ik moet het kleine ik aan de leegstafel hebben. Ik spijt je nog wel, hoor. Zo. Hatsikee, broer. Klein lefgoozertje. Had je niet gedacht, hè? Ja, leg je krantje bij ja, mee, hè? Dan gaat oom weer lekker met je praten. Grote mandarijn Lures kunnen praten als bruggenwachter. Dan had Hatsikee geen pijn meer. Zij gedaan hebben wat hem opgedragen. En grote mandarijn Lourdes daar niks meer aan veranderen kunnen. Hij kunnen doen met Hatsieke wat hij willen. Grote banderijen zullen lachen. Wij hebben geplaatst bom in de nesterraad. Als hij even wachten, u hoort een knal. Zal jij lachen, broer? Hou je vast. Dan komt de knal van je leven. Die bom, die zat in de stoel van Dreis. Maar Luis was er heel reis. De knal is geweest. Maar je moet je wel niet zoietsen, dat is een kroon weer, dan moet je een tennisbal weten. <laughs> je spelt je uit, Hatsikee, broer. Een ah, groepenanderen mogen hebben onschadelijk gemaakt, Bom, hij nooit zullen onschadelijk maken rust van plannen. Wij blijven hier zitten, alle rust gaat niet vanzelf. Overste netenwipper. Wat de de een zijn naam. Houden u deze man onder schat, hij is een spion. Dank u zeer. Wij nee, gaan de politie halen. Staan blijven vrouwen, schiet je aan vlampers. <laughs> Hatsike groepen, Mandarijn en, en Lotus Knop. Denken we te hebben, maar we zijn nu altijd te klappen. Kijk, het schuist over, wat is dat van, vriendje? Staan blijven vrouwen, weg. Staan Oh, sorry, sorry. die is aan de keuring. <laughs> Jammer, want hij zou zo goed staan. Oh, oh, wat een enige man met een loers. Hij kijkt zo vals. Oh, oh. Die overs heeft niet eens een revolver. Hij staat op te bedreigen met zijn pijp. Oh, oh, wacht dan maar even. Oh. Kom eens, Sintje. Het is dit weer veilig? Ja. Zo, zo Sintje. Oh, ho oh, oh. ho. er hoor, uit. Als je loerst, Toch niet uit, meisje. Zoals u dat ja. altijd nog weer doet, meneer Loeres. Dan neem ik toch mijn petje vooraf. O, oh, dat was niks bijzonders. Dat was de kat van de kaken. Oh, ja? Dat ja, is een hele oude. Die was ik al juist ja. vergeten. Maar hij komt lekker, hè? Ja, nou een oude kop koffie, meneer Loeres. Nou, die had je keek, kunnen we nou wel fluiten. Fluiten kunnen we pas als we hebben sintje. En met hebben bedoel ik dat we hem houden. Ja. Die vrij is zo glad als een al in een emmergroene zeep, weet oh. je nog. Als ik hem nou niet vond dan krijg ik hem nooit. Meneer Loris. Ja? u kunt zeggen wat u wil, maar voor ik een kop koffie heb gehad, verzet ik geen poot meer. U moet niet denken dat ik een machine ben. Mijn oom Johan, die zei altijd, een vrouw is net een televisieprogramma. Je krijgt er pijn van in je hartstens, hè? En hoe? Afijn, oh, jij is in Koffie. Oh. Hapzikees zijn vlugge jongen, Hapzikees zijn slim als wat. Lures maken bokken, sprongen, Hapzikees zijn heppig glad. Want die smeren op een kan want die zeggen, goeiem dag. Lures komen op de koffie, en talen hun Hapsieke is ze vlug als wat. Lures worden ze nu leier, telkens denken hij hem op. Hapsieke is het dus een koffie? telkens hij een uitweg zag. Lures komen op de koffie en betalen het gelicht. Mevrouw meneer, wat kan ik voor u doen? Twee bakjes sterke slobberen met veel suiker. Voor elkaar, meneer. Twee mokka. Zeg Sintje, mm. we staan aan de vooravond van voor grote gebeurtenissen. Oh, ja? Ik voel het als het waar op me afkomen. Let op mijn woorden. Oma Loeres die heeft een neus voor die dingen. Voor je we twee krijgen we de zaak op een presenteerblaadje voor onze snuffert. Twee koffie, alsjeblieft, ja, op een dank... blaadje. Dankjewel broer. Mag ik meteen uh, tegen je betalen? Dat zijn nog wel de 35 inclusief. Mooi, hou de rest maar. Dank u. Zoals ik zei, Sintje, er hangt iets onheilspellends in de lucht. Alsof je ieder ogenblik geroepen kan worden. Hm? Telefoon voor meneer Loris van de regering. He? Telefoon voor meneer Loris van de regering. Hoe kan dat nou, meneer Loeres? Hoe weten ze nou dat u hier zit? He? Telefoon voor mij? Ik zal de Kralingse uitkrijgen uit te krijgen als ik weet wie dat is. Afijn, ik ga even kijken. Wij hangt dat spreekijzer, broer? In de sal, meneer, achter die deur, daar hang ik je voel, door de tweede deur links. Hallo, met Louris. Meneer Louris, ik heb er genoeg van. Dat is fijn. Zeg, en uh, waar heb je genoeg van? Als het geld is, dan kom ik het wel weghalen hoor. Het gaat niet om geld, meneer Louris. Ik, ik kan mijn naam niet noemen. Uh, voor de veiligheid begrijp u, ik zit bij die, uh, die... Uh... Urineum affair, hè? Ja. ...maar wat je op je vest hebt, hoor. Ja, dat zei ik u al. Ik heb er genoeg van. Ik ben een van de hoofdmannen van de bende, ziet u. En daarom kan ik mijn naam niet noemen. Maar, maar ik heb belangrijk nieuws voor u. Ik, ik wil er toch mee uitgaan, dus ik kan het u wel vertellen. Nou, zet dan de naald maar op de gramophone. Ja, spuit op, mijn broer. Genezen staan er weer, Joop, volop van het jaar. Nee, prachtig. Prachtig. Ja, en die man heet Joop. Heet Joop. En dan krijgt u een briefje van hem en dat moet u lezen. En verwiedigen. Ja, dat is logisch. Andersom is het moeilijker. Dat komt voor zijn rood gekookte Dankjewel. je moet me nog even vertellen. Oh, hij heeft opvangen. Oh, fijn, dat weet je wel weer. Zo, wie was er aan de telefoon, meneer Loeres? Een van de hoofdgozers van de bende, die vertelde me dat ik een briefje moest gaan halen aan de kassa. Oh, niet doen meneer Lores, dat is een valstrik. Ja, als jij niet altijd wat had, jij bent altijd zo wantrouwig. Jij hebt nog geen boef gezien of je denkt dat ze slecht zijn. Nou, doe wat u niet later kan. Gaat ik dat briefje maar halen. Maar zegt u dan nooit dat ik u niet gewaarschuwd heb. Ja, en, en dat ga ik doen ook. Hou jij me ondertussen in de gaten. Als er wat los is, dan roep je mij om hulp, hoor. De harnezen staan er weer prachtig bij van het jaar. Nou, ze zijn ook het hele jaar besproeid, kamerad. Wacht even. Hier. Deze is voor u. Bedankt, u bent een edel mens. <lacht> ik heb het zien. Ja. En er is niks gebeurd. Wat heb ik gezegd? Ja, dat moet u nog maar afwachten, meneer Loris. Wat staat erin? Even kijken. Nou. Bericht. ...aan alle medewerkers. Onderstaande hmm. proclamatie moet worden afgedrukt in alle grote bladen... ...zodra de redactiebureaus zijn bezet. Op de manier zoals is uiteengezet in instructie nummer 1125. Hier komt de proclamatie. Nederlanders, Nederland bestaat niet meer. Goedemorgen, ze benen wat van bom. Wat staat er? Gaan ze de redactiebureaus bezetten? Nee, dat is nog niks. Luister maar. Vannacht, toen u alles sliep, is de Nederlandse regering afgezet. Ik dank u. Het roemruchte eiland Rotumeroe heeft het bestuur over Nederland overgenomen. He? De Nederlandse staat bestaat niet meer. Ja. En is ingelijfd bij Rotumeroe. De nieuwe staat zal heten Rotumeroe en Colombia. Hieronder is ook Friesland begrepen. Gaat alle rustig aan het werk. Ja. Uw minister-president had zieke. Zeg, er staat geen datum op, meneer Loewes. Ja, volgende week zondag. Kijk maar. Nou, dat is de regering willen opblazen, is het op daar aan toe. Maar... Uh... Koloniale politiek, wat? U luisterde naar de Wadders. Een verhaal opgetekend door Emil Lopez en Jan de Kleijer. Medewerkenden waren Christophe Adelaar, Dan Heskus, Dries Krijn, Jan Rali en Jan de Kleijer. Arrangementen Alter van Eden de Groot, Regie Jan de Kleijer. Yes, all of the old friends. Gotta do